De Gebroeders Wright, een hoorspel voor de jeugd geschreven door Anton Quintana. Waar gaan jullie heen? Hoezo? Nou, ik dacht dat er iets bijzonders aan de hand was. Jullie zijn toch van de kustreddingsdienst? Inderdaad. Mogen we daarom niet een door de duinen shokken zonder dat we paniek voor u zouden. Nee, maar als er iets bijzonders was, zou ik het niet graag missen. Luister meneer, daar achter die duin is een plek. Die noemen we Duivelsdoodheuvel. En daar kamperen twee gekken uit Dayton, Ohio. En die hebben een soort luchtschip gebouwd, dat ze willen proberen. Ja, we hebben beloofd om te komen helpen dat ding tegen de duinen op te slepen. Een luchtschip? Een vliegmachine? Mag ik meelopen? Dan wil ik wel eens zien. Doe wat ik je niet later kan. Dan moeten we alleen nog wachten op de mannen van de reddingsdienst. Maak je geen zorgen, Willy. Als die lui wat beloven, doen ze dat ook. Kom, we gaan de machine vast naar buiten slepen. Goed. Goedemiddag. Heren. Ook goedemiddag. Aan het wandelen. Ja, ook zo'n beetje wind houdt me niet tegen. Mag ik vragen wat dat, eh. Uh, dat, eh, uh, dat toestel. Nee, hey, wat, wat moet dat voorstellen? Wilt u het echt weten? Oh, wilt u het me niet vertellen? Is dat een geheim? Ja, neemt u me dan niet kwalijk. Nee, nee, nee, het is geen geheim meneer. Dit toestel is een vliegtuig. Huh? Een wat een vliegtuig. Een vliegtuig? Ja. Oh, u houdt me voor de gek. Helemaal niet. Oh, oh. Tja, als u het zegt, een, uh, een vliegtuig dus. U bent serieus? Hoopt u met dat gevaar te vliegen? Jazeker. Als de wind gunstig blijft. Zo. Oh, het is toch niet aardig voor u om een mens voor de gek te houden? Ik mocht toch zeker wel informeren. U had ook mogen zeggen dat me niks aan ging. Maar iemand voor de gek houden? Een vliegtuig. Maar ja. Nou, een mens maakt wat mee. Het, het lijkt wel een lief soort koekraam. U moet er een, een koekraam van maken, heren. Noemt u het de vliegende koektrommel? Leuke man. Ja, ja. Leuke man. Veel gevoel voor humor. Kitty Hawk zit vol met dat soort mensen. Ja, we hadden ze een uitnodiging moeten sturen. <lacht> ja. De Gebroeders Wright nodigen de inwoners van Kitty Hawk uit... ...op donderdag 17 december 1903... <lacht> ...bij de uitvoering van hun eerste vlucht tegenwoordig te zijn. <lacht> ze waren van wat lachen niet meer bijgekomen. <lacht> nee. Nou, die kinders van de reddingsdienst geloven er misschien ook niks van. Ja, dat moeten zij weten. Als ze hun woord maar houden en komen helpen... Ja, dan komen ze aan. Goddank. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. In de loods brandt de kachel en er is koffie. Komen jullie eerst maar warmen? Ja, nou, graag. Kom weer, jongens. Ah, uh, hier Heren, neem me niet kwalijk, maar ik hoorde van dit evenement... en ik ben zo vrij geweest om mee te lopen mag ik me voorstellen, Elliot van Associated Press. Oh, nee. Een journalist. Wij waren nog niet van plan persmensen uit te nodigen, meneer. Ja, maar nou u er toch bent... Tja, niet waar, nu ik er eh, toch ben. Ja, verwacht u vooral niks bijzonders, meneer. Wij willen vandaag alleen maar een eentje met ons toestel vliegen. Hm. <laughs> vliegen, hè? Ja, daar is dit toestel namelijk voor gebouwd, om ermee te vliegen. Juist, ja, ja. ja. En uh, bent u van plan om erg ver weg te vliegen met dat ding? Dat over. Zo, zo. Zoals mijn broer zegt, het heeft nog niet veel te betekenen. Het zal alleen maar de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid zijn dat er met een bemand toestel gevlogen wordt. Hoe kunt u dat nou beweren, meneer? Er is toch al eerder gevlogen? Niet met een vliegtuig met vaste vleugels? Tje, aangedreven door een motor. Met zo'n vliegtuig is nog nooit gevlogen. Nou, hoe hoor. kunt u dat nou beweren? Oh, wacht eens. Uh, wat zegt u, met vaste vleugels? Ja. Vleugels die klapwieken zouden misschien leuker zijn. Maar zo knap zijn we helaas niet. De vleugels van ons vliegtuig staan stil. Een zweefvliegtuig dus. Nou, dat, dat is toch al eerder gepresteerd, heer. Laat mij Nee, nee, vertellen... nee, wij willen niet zweefvliegen, meneer. Wij willen motorisch vliegen. Toevallig is de vliegerij een hobby van me. Ah. Uh, een nee, meneer Adair, hè, een Fransman, die heeft altijd motorisch gevlogen. En die andere Fransman, weet hij ook weer... Uh, le... Le... Le... Le... Of zoiets? Le... Va -va uh, ja, ja, le... Le... Le... Le... Le... Nou, u weet er dus van. Hoe kunt u... dat meneer, meneer, de Fransen niet alleen. Wij Amerikanen kunnen er ook nog wat van. Vergeet Gustave Whitehead niet. Nou dan. Nee, maar dat was geen vliegen, meneer. Dat waren luchtsprongen. Huh? Die luieren reën zo hard als ze maar konden met hun machine tegen een heuvel op. En ja, dan kan het gebeuren dat zo'n toestel over de top schiet... en een sprongetje maakt en hm. zelfs een eindje doorplaneert. Maar al komt zo'n machine even los, meneer, met onvoldoende motorvermogen... houdt u dat toch mooi niet vol? Huh? <laughs> echt vliegen is heel wat anders. En u wilt echt vliegen met, met dat gevaart... Hm. Hoe zwaar is hij wel niet? 274 kilo. En Wilbur, die de vlucht zal maken, weegt op het moment 63,5 kilo. En dan komt er nog bij anderhalve liter benzine. U komt nooit van de grond, dat is zeker. Toch wel, en op eigen kracht. En het toestel zal nog luisteren naar het stuur ook. Kijk, dat meneer is pas echt vliegen. Dat is wat anders dan een luchtsprong maken. Ik zag dat het een motor heeft... Wat gebeurt er? Stel dat u het gevaarte van de grond krijgt... en stel dat u het onder controle kunt houden... wat gebeurt er als u motor pech krijgt? Oh, ik ben niet van plan ver van de grond te komen... en als ik in moeilijkheden raak, is er zacht zand om op te vallen. Hoor eens, meneer. Wij zijn niet van plan gevaarlijke risico's te nemen. Wij hebben geen zin om gewond te raken. Bovendien, een smak zou een eind maken aan onze experimenten. Als wij werkelijk iets willen leren, mogen wij geen gevaarlijke risico's nemen. Mag ik het toestel eens bekijken, of kom ik dan achter geheimen? Nee, wij nee. hebben geen geheimen. Komt u maar mee. Die gekken, die willen zonder gaszak vliegen. Bestaat niet. Hm. Ga mij nog wat van die koffie. Hm. Mijn vrouw vertelde dat ze een heleboel doek gekocht hebben in Kitty Hawk. Ja? Ze dacht dat ze een grote tent wilde maken. Nou, ik geloof niet dat ze zo gek zijn hoor. Als ik hun was, dan zou ik dat toestel met ganzenveren bekleven. Waarom niet met kippenveren? Omdat ganzenveren lichter zijn, stommeling. Een gans vliegt toch zeker hoger dan een kip. Oh, daar hadden ze natuurlijk al het doek voor nodig. Voor de vleugels. Zo, mannen. Ik blij dat jullie gekomen zijn. Is er koffie genoeg? Zat. Ah, ja, ja, ja, ik vraag mag, Wie van u bijna gaat straks in uh, dat machine zitten? Uh, we hebben erom geloot, mijn broer en ik. Ik heb gewoon nog. U ziet toch al witjes, moet ik zeggen. Ja, ik heb slecht geslapen. Dat zou ik ook doen uh, als ik in dat ding de lucht in moest. Nee, dat was het niet. Maar het was zo koud in die tent dat ik vijf dekens nodig had om niet te bevriezen. En ik had er maar vier. Ja, het is geen kampeertijd tenslotte. Zeg, waarom hebben jullie die journalist meegebracht? Uh, die vent is meegelopen, meneer Ward. Wisten wij veel? kon aan zijn neus niet zien dat het een journalist was. Nou oh ja, niet dat het wat uitmaakt. Um, als jullie klaar zijn, zullen we dan de machine maar eens wegslepen. We zijn ah, klaar, meneer uh, okay, uh, U bent een ijskou hoor. In uw plaats zou ik zo ze die hebben. Daar nou. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. De vleugels hebben een spanwijte van 12,30 meter en een oppervlakte van ruim 47 vierkante meter. De lengte van het toestel bedraagt 6 meter, de maximum hoogte 2,55 meter. Een verticale stuurstang voor de vleugel wordt met de linkerhand bediend en werkt op het aan de voorzijde geplaatste dubbele hoogteroer. Rechts zitten gasmanetten. Schrijft u niks op? Ik heb een goed geheugen. Oh. Mijn broer zal daar op het houten zadel plaatsnemen en vooroverleunen over de onderste vleugel. Zo kan hij sturen met zijn bovenlijf en tegelijkertijd de stuurkabels links en rechts bewegen. Zo bedient hij ook het dubbele richtingsroer. Hm? Uh, mijn vingers zijn te koud om een potlood vast te kunnen houden, meneer. Uh, gaat u verder. Nee. Het hele instrumentarium bestaat uit een stopwatch, een windsnelheidsmeter en een toerenteller. Moet u werkelijk niks noteren, meneer? Dat doe ik straks wel. Uh, meneer Wright, vertelt u mij eens, bij wie zijn jullie in de leer geweest? Nou, bij niemand. Van wie hebben jullie dan je technische opleiding gekregen? <laughs> Willie, kom eens hier. Kom eraan. Bent u nog niet uitgevraagd, meneer? Nee, meneer wil weten van wie we onze uh, ...technische opleiding hebben gekregen. Ach zo. Ja. Ja, ziet u, mijn vader was helemaal niet zo technisch hoor. Die kon nog geen schroef in de goede kant opdraaien. Nee, hoor. mijn moeder die kon alles maken wanneer. Die heeft nog eens een prikslee ons gemaakt. Tja. Niet zo goed als uit de winkel. Dat komt haar vader was wagenmaker. Ja. Ja. Ik begrijp u niet. Ik vroeg naar uw technische opleiding. Ja, dat proberen we nu juist uit te leggen. Even uit je. Uh, kijk. Als jongens waren we eigenlijk al reuze technisch. Hè? We oh. hebben samen nog eens een draaibank gemaakt, weet je nog hoor. Oh. Dat was ons eerste grote werkstuk, mag ik wel zeggen. Ja, en met pedalaandrijving. Ja. En op is ja. meneer. Niet Gering, hoor. Ja, en vergeet onze kougummifabriek. Nee, niet hè? Niet alleen voor gezinsverbruik, nee, ook voor de handel. Alle buurjongens waren misselijk. We hadden het mengsel al uren laten koken, maar het hield ja. niet veel. Ja, en toen begonnen we een drukkerij. Ja, en niet ja. waar, we, uh, ja. in de hoek van de keuken. Geen ideaal verblijf voor het uitoefenen van de boekdruk, kunt u zo te zeggen. Maar we ik... kregen toch opdrachten van Winkeliers. Het bedrijf dat groeide. Ja. En we fabriceerden ook een vouwmachine. Ja. Allemaal van die uh, rollers en grijpers, weet je wel. Met touwen en tand. Aan elkaar vastgebonden. Meneer, bij dat apparaat vergeleken is dit vliegtuig veilig. Mm -hmm, en ja. toen kocht Orville een Velociraptor met zo'n hoog voorwerp. Ja. ja. We besloten een rijwielhandel te beginnen en opende een reparatiewerkplaats. Ja. We gingen zelf fietsen maken van onderdelen. Ja. Ons handelsmerk was The Ride Special. 18 ja. dollar. En in die werkplaats hebben we ook ons eerste vliegtuig gebouwd, meneer. Na het werk natuurlijk, hè, als het tenminste niet te druk was geweest. Ja, dat kwam door de dood van Lilienthal. Ja, Otto Lilienthal. Misschien zegt die naam u iets. Dat was een man die probeerde te vliegen met vleugels. Hij is doodgevallen. We waren erg onder de indruk. En begonnen alles over de vliegkunst te lezen. Geleerde boeken hoor. En toen begonnen we modellen te bouwen. We ontdekten het Shell trekken. Weet u wel, als het ene vleugeldeel wordt opgewipt, gaat het andere omlaag. Zo beheers je de dwergstabiliteit van een vliegtuig. Je snapt het toch wel, hè? Wij ontdekten dat systeem toen we aan het gooien waren met een lange smalle kartonnen doos. Er had een fietsband ingezeten. Schrijf je nog steeds niks op? Wij hadden die doos zo'n beetje in de vorm gevouwen en toen kwamen op het idee dat als je precies zo met een vleugel deed, je een vliegtuig kon besturen. We bouwden eerst een licht zweefmodel van bamboe. Daar gingen we mee experimenteren. Ha, dat vonden de mensen wel gek, hoor. Ja. Twee grote kinders die gingen vliegen. Maar het systeem werkte. Dus bouwden we een groot model ja. dat een man zou kunnen dragen. En we gingen hier op duivelsdoodheuvel kamperen omdat we de ruimte nodig hadden. We moesten enorme banen vleugeldoek aan elkaar naaien. Ja, ik zat dagenlang achter de naaimachine. 23 kilo woog die tweedekker. Maar hij ging de lucht in als een zwaaluw. geloof dat nou, meneer. En Wilbur lag op zijn buik op de onderste vleugel en riep maar steeds, laat me zakken, ja, zakken. laat me zakken, zakken, zakken. Ja. Ik, ik verstond hem niet en ik dacht dat hij het fijn vond, dus liet ik nog meer touw vieren. In het begin werd iedere landing kraken, ja. maar nu kunnen we met een snelheid van 30 kilometer nog vrij behoorlijk landen. Uh, het, het, het kamperen hier viel ons zwaarder dan het vliegen. Al hebben we aardig wat rare smakken gemaakt. Hè, uh, mag ik besluiten, meneer, dat de motor niet meer weegt dan 70 kilo. 12 pk zelf gefabriceerd. 4 cilinder met waterkoeling en magneetontsteking. Kettingtransmissie, zoevenassen van Staalhuis. Meneer, schrijft nog steeds niks op. Wie geeft jullie geldelijke steun? Niemand. Wij hebben alles zelf bekosterd. Met wat we met onze rijwilhandel verdienen. Er is een professor Langley, die is al jaren op staatskosten bezig een motorvliegtuig te fabriceren. Dat ding heeft 70.000 dollar gekost en is twee weken terug helemaal in de vernieling gegaan. Nou en wij tweeën, wij hebben alles zelf bekost. en zelf gemaakt. En nu gaan we proberen of het ding van de grond komt. Meneer, we hebben dat machine over u op de heuvel gesleept, maar nu willen we wel eens wat zien ook. We sterven het af van de kou, dus als er gevlogen wordt, mag het dan nu gebeuren. We komen eraan. Uh, meneer, ik heb u alles uitvoerig uitgelegd, maar dat kunt u allemaal nooit onthouden. Hè? Nee. Het wordt een heel raar krantenartikel als u het mij vraagt. Daar staat ook niks van deugen. U hebt helemaal niks genoteerd. Uh, u heren, u hebt mij voor de gek gehouden. Maar uh, misschien heb ik daar ook al om gevraagd. In elk geval maak u geen zorgen, meneer Wright. Want om u de waarheid te zeggen, ik ben helemaal geen journalist. nou? Ik ben gewoon maar een nieuwsgierige houtkoper. <laughs> Komt er nog wat aan? De mannen worden ongeduldig, hoor, Ik trouwens ook. De wind wordt toch niet minder. Ik kom! Laten we het maar proberen. Ik kom! En een flink eind ook. Kijk uit voor die schroeven. Willy, begin maar met proefdraaien. Daar gaat hij dan, Willy. Ja, hij vliegt. Ik kijk niet langer. Dat wordt een doodsmaak. Nee, nee, hij gaat prachtig. Zie je wel dat het kan. Jullie hebben geluisterd naar De Gebroeders Ride, een hoorspel voor de jeugd geschreven door Anton Quintana.